Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vanaf volgende week kunnen Nederlandse F-16-bombardementen uitvoeren op IS in Irak. Premier Rutte zei dat aan het eind van het Kamerdebat, dat tot gisteravond laat duurde. De acht Nederlandse toestellen zullen opereren vanuit Jordanië. Drie toestellen zijn er inmiddels aangekomen. Zoals verwacht krijgt de missie de steun van een brede Kamermeerderheid... Ook Australië gaat in Irak doelen van IS bombarderen. De regering heeft zes gevechtsvliegtuigen naar de Verenigde Arabische Emiraten gestuurd. In Thailand heeft nog een man uit Birma bekend dat hij achter de moord zit op twee Britse toeristen. Gistermiddag kwam al naar buiten dat zijn collega een bekentenis heeft afgelegd. Een derde gastarbeider uit Birma wordt nog ondervraagd. Het Britse stel werd twee weken geleden op een Thais toeristeneiland doodgeslagen. De vrouw was verkracht. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen... naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers aan de toezichthouder gegeven. Het tv-programma Zembla meldt dat Ordina over justitiedocumenten beschikte... en zo opdrachten kon binnenslepen. Het ministerie van Justitie is zelf een intern onderzoek naar de zaak gestart. Het Schelde Rijnkanaal, ten westen van Bergen-op-Zoom... is geblokkeerd door een vrachtschip dat daar is gezonken... Het vrachtschip had problemen met de besturing en kwam ter hoogte van Nieuw-Vossenmeer in aanvaring met een passagierschip. De twee opvarenden bleven ongedeerd. Het is onduidelijk hoe lang het kanaal nog geblokkeerd blijft. Voetballer Dirk Kuit beëindigt zijn carrière als international. Dat melden het AD en de Telegraaf. Kuit kwam 104 keer uit voor Oranje. Hij blijft wel actief voor zijn club Venerbatje. Het weer. Vanochtend plaatselijk dichte mist. Verder vandaag flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden. Zondag wordt het koeler. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4 en de A27. De A4 bij Den Haag richting Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En verderop bij de Schiphol-tunnel staat er 2 kilometer. Dat komt door een ongelokkeerde vanochtend bij het knooppunt de Nieuwe Meer. De weg is daar weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everding en Noorderloos 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Brabant rijdt het beste om via de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in Z ZFM. GFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. The leaves of brown came to and down. Remember. In September. In the rain. Just like a dying ember that September in the rain. To every word of love, I heard you whisper. September, that September, in the rain, in the rain, in the rain, it's still September. Luisteraar, zondagochtend, tien uur, tijd voor CFM Jazz met Alko Beuving. Ja, September in the Rain. Nog steeds september, maar gelukkig geen rain. Vandaag een mooie dag waarschijnlijk, dus ga ervan genieten. Ja, September in the Rain. Julie London heeft een hele leuke cd gemaakt, 1956, Calendar Girls. Voor iedere maand een song. Dus hoeveel songs op deze cd? Juist 13. En ze heeft ook de 13e maand erbij bedacht. Dat is gewoon leuk. Ja, wat gaan we doen vandaag? Wat hebben we op het programma staan? Ja, ik had gedacht, wat is nou kenmerk van alle jazzmuzikanten... zijn altijd op reis. Reizen door heel Europa, reizen door heel de wereld. En ik had als thema bedacht steden, steden in Europa. We gaan een trip maken door alle hoofdsteden van Europa. En uh, de, een kenmerk is dat in de titel van de song de naam van de stad moet zitten. Dus wie weet kan u wel eens wat bedenken. Wat zou u bijvoorbeeld bij Londen bedenken? Of wat zou u bij Parijs bedenken? Het was een, uh, niet makkelijk, maar het is een leuk thema geworden. Dus reizen staat centraal. Ook eigenlijk wel leuk zo na de vakantie. En wie weet gaat u in de herfstvakantie misschien wel naar zo'n stad toe. Ik begin met de stad Londen. En als je over Londen hebt, dan heb je het natuurlijk altijd over mist. En dat past ook bij de herfst natuurlijk. En ik heb gekozen voor een Focky day in Londontown door Lester Young. Daar ja, komt-ie. Lester Young. Uh, en uh, ja, de saxofoon, 200 jaar, 1814, dacht ik, geboortedatum van Alfonso Sax. Dus uh, 200 jaar saxofoon, dus ik wilde toch met Lester Young uh, beginnen. Natuurlijk is het nummer ook op de plaats gezet door onder andere Michael Doublet en uh, Mel mee. Dus te veel om op te noemen. Maar we blijven nog even in Londen. En we komen dan bij Sid Deel. Sint Deel, het nummer London Live van de CD Crime Jazz. <middels> zit deel bekend van de crime-jazz. Crime-jazz is natuurlijk een bepaalde periode in de jazzmuziek. Uh, ja, 50 of 60 jaren. En er was vaak muziek bij uh, thrillers, spionagefilms. Eigenlijk alle grote jazz-sigranten hebben ooit wel eens een soundtrack gemaakt. Uh, Miles Davis, uh, Duke Ellington, uh, onze Hollandse vriend... Uh, uh, Benjamin Herman, nou niet te vergeten. Dus eigenlijk heel veel. Ik wil toch nog één dingetje uit Londen laten horen. En dat is van Terry Disley. Een, een, een jazzspeler, een keyboard. Het nummer London Underground. Ik draai het niet helemaal. Het duurt zeven minuten, maar het begint wel. Bij CFN Jazz. En deze keer maken we een trip langs alle Europese hoofdsteden. En we kiezen steeds een song waar de naam van de stad in verwerkt zit. En we hebben zojuist, zijn zojuist in Londen geweest en nu hoort de laatste klanken van het nummer Underground. London, London Underground van uh, uh, Terry Disney. De CD heet trouwens ook London Underground. En vanuit Londen gaan we op weg naar Dublin. En in Dublin ontmoeten we Lionel Hampton. Lionel Hampton met het nummer. Dublin with Dublin. Natuurlijk bekend op zijn vibrafoon. natuurlijk uh, uh, Lionel Hampton vanuit Dublin. En vanuit Dublin gaan we natuurlijk richting uh, Scandinavië. Ja, zondagochtend, wie weet, uh, uh, zit u aan het ontbijt? Kopje koffie, eitje? Of wie weet, uh, bent u een beetje aan het rond, uh, in huis, Of wie weet, zitten we lekker op de bank met de krant? En luistert u naar lekkere muziek uh, richting Scandinavië. En dan komen we natuurlijk in uh, Noorwegen aan. En dan hebben we het natuurlijk over Bob Broekmeijer met het nummer Oslo. Schitterend park, mooie beelden staan erin. En de muziek werd verzorgd voor ons door Bob Roekmaier. Trombonist en pianist. Maar ik dacht dat hij dit nu met de trombonen bespeelde. Van de cd Oslo, een cd uit 1986. Het, dan zijn we natuurlijk in Scandinavië, maar u begrijpt het al. We komen natuurlijk ook nog wel terecht in Zuid-Europa. Maar Rome, Lissabon. Ja, alle steden passeren de revue. En steeds is het weer leuk om te zoeken naar iets wat past. En vanuit Oslo gaan we niet zo ver. Gaan we naar Stockholm. En Stockholm, Dear Old Stockholm, is natuurlijk een bekende jazz-song. Gespeeld door Sting Getz, Miles Davis. Nou, noem al de bekende jongens maar op. Maar ik heb deze keer gekozen voor Quincy Jones. Dear Old Stockholm. En eigenlijk een bekend uh, Zweedse uh, volksmelodie. Dat was natuurlijk het prachtige nummer Stockholm. Maar ik ging te vroeg ervan vanaf dat het zou al gebeuren. Als je reist gebeuren wel eens verschillende dingen. De treinen rijden niet tijd. Je krijgt wel eens storingen. Trouwens wat mij opviel als je in biografieën van jazzmuzikanten leest dat ze nog in het verleden vaak per trein reisden... en dat ze in de trein elkaar opzochten... en gingen zitten jammen vaak in nachttreinen... met muntjes, met, met instrumenten die ze bij zich hadden. Dat zal toch wel een feest geweest zijn... in die nachttrein van Zurich naar Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, en vanuit Stockholm reizen we steeds verder. In sommige steden pakken we meerdere nummers... maar in andere steden zijn, is het er maar één. En Helsinki heb ik gekozen voor een, een groep... die heet heette Octet en die is afkomstig van de CD... Jazz made in Finland en dat is de Helsinki Blues. Luistert u met veel plezier naar de Helsinki Blues. Ja, dat is de Ossi Marlin, een octet, een, een Finse jazzband. Helsinki Blues, en na Helsinki zakken we nog verder op de kaart. En dan komen we terecht in Kopenhagen. Kopenhagen, een prachtige stad natuurlijk. Ik heb met veel plezier ooit rondgelopen. Een keer in december het was de stad schitterend versierd... met uh, overal rode harten. En uh, ja, het was natuurlijk vries weer. En overal hingen gigantische ijspegels aan. Dus Kopenhagen. En van Kopenhagen heb ik een, uh, het nummer Copenhagen. Ja, is in heel veel uitvoeringen is dat uh, op de plaats gezet. Maar ik heb uh, het nummer ge uh, gekozen van uh, Glenn Gray... en de Casa Luma Orchestra. Ja... De Casa Luma is eigenlijk een hotel in Toronto en daar speelde Glenn Gray met zijn orkest. Hij speelde daar, hij is geboren in de jaren tussen 1927 en 1963. Maar na de 50 jaar heeft hij eigenlijk alleen maar plaatopnames gemaakt en niet meer als dansorkest gefungeerd. Glenn Gray en de Casa Luma Orchestra met Copenhagen. En de Casa Luma Orkestra. Eh, dat was eh, Copenhagen. En eh, ja, welk nummer denk je nou aan als het over Kopenhagen gaat? En je moet nog een bekende jazzman noemen. Wat zouden we dan nog meer kunnen draaien? Dan kom je natuurlijk altijd uit bij Dave Brubeck, Wonderful Copenhagen. Ja, dat was een live-uitvoering van de David Bluebeck uh, Quartet... ...Wonderful Copenhagen. Copenhagen. Het kwam van de CD, The Great Concerts... ...of LP, moet ik zeggen, in die tijd, 1958. Ja, mooi. Mooie uitvoering. Uh, top. En van uh, Scandinavië... ...ja, we, misschien heeft u het begin gemist... ...maar Jazz... ...CFM uh, Jazz staat in het teken van de steden van Europa deze keer. We maken een trip door Europa... ...we hebben Scandinavië gehad... ...en we zijn nu op weg naar Duitsland. Berlijn. Prachtige stad... En van Berlijn heb ik twee songs uitgezocht, want ja, er is veel meer natuurlijk van iedere stad. Het viel me trouwens op toen ik dit programma voorbereid was, dat dit een heel bijzonder thema is. Want van sommige steden is zoveel geschreven. De esmuk zijn natuurlijk heel veel op reis geweest. En uh, in allerlei steden hebben ze soms uh, arrangementjes zitten schrijven in hotels en dingetjes bedacht met elkaar. Dus eigenlijk een heel leuk thema, als ik eerlijk ben. En Berlijn, ja, dan kom ik uit bij Chet Baker, Waltz voor Berlin. Baker, Waltz voor Berlin. En als u denkt, wat hoor ik een mooie vibrafoon... is Wolfgang Lackerschmidt. Een uh, Duitse. Trouwens heeft ook het nummer geschreven. Uh, Larry Corell op gitaar. Buster Williams' Bas En Tony Williams' drums. Uh, dit nummer, het prachtige nummer. Waltz voor Berlin staat op... Uh, Legacy Volume 3. Een CD uit 1999. Maar de opnames zijn natuurlijk veel ouder. Uh, volgens mij was dat de periode... dat hij echt zijn voortanden wist, dit. Toen deze de opname... Ik weet niet uit mijn hoofd, het zal ergens begin 80 geweest zijn. Chad Baker, Berlin. Ja, en dan als het over Berlijn gaat... kan je toch niet om een dame heen... die toch in Duitsland uh, heel bekend... nou, in, eigenlijk was ze nog bekender in Amerika, moet ik zeggen. Marlene Dietrich, geen echte jazz... maar dit nummer, ja, dat heeft iets. Ik haat nog een koffer in Berlin... Deswegen moet ik nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle nog in mijn kleinen Koffer drin. Ik heb nog een koffer. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madelaine. Schön is het in Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ik denk, wenn ihr auch lacht, heut nog aan Berlin. Ik heb nog een Kopf.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 nen sinn auf dieser weise longt sich die reise denn wenn ich sehnsucht hab dann fahr verlangen. Verlangen naar Berlijn. Naar vroeger. Met het excuus om steeds terug te keren naar de stad waar je van houdt. Ja, sommige mensen hebben iets met de stad, hè. Marlene Dietrich had wel iets met Berlijn. Nou, volgens mij heeft ze de grootste tijd van haar leven in Amerika doorgebracht, maar ze is uiteindelijk wel in Berlijn begraven. Amerika was ook bekender. En dit nummer heeft ze ook nog met het orkest van Burt Becker opgenomen. Marlene Dietrich, ik haap nog een koffer in Berlijn. Jazz? Nee, dat niet. Mooi, jawel. Er zit emotie in, en Muziek is emotie. Ja, vanuit Berlijn gaan we verder op pad. En we zijn met een trip door Europa bezig. En we komen terecht in Warschau. En dan hebben we de Warschau-stompers of de New Orleans-stompers. Warschau-ragtime. in Zuid-Polen, de Warschau-stompers Warschau-ragtime Ja, op onze trip door Europa gaan we naar de volgende stad en dan komen we vanuit Warschau gaan we naar Praag En Praag, daar heb ik iets gevonden van uh, Hendrik Merkens uh, geboren in Hamburg maar ik dacht dat het een Nederlander was en die heeft het nummer gemaakt Break in March uh, Praag in Maart en Het staat op de cd uh, The Colors of the Latin Jazz en dat is, uh, ja, Hendrik Merkens speelt uh, mondharmonica en vibrafoon dus ja, het is ook meteen het einde van het eerste uur. Ik hoop dat u ervan genodigd Ik hoop dat u twee uur erbij bent. Dan komen Madrid, Lissabon, Parijs, Wenen eigenlijk nog veel meer steden aan bod. Hendrik Murkens, graag.